Ja, Piet Godard, Ozaak Henry, je hebt een, een nieuwe plaat uit, uh, Paramount, dat doe je met het Nationaal Orkest van België. Dat is niet de eerste keer dat je met hen samenwerkt. In 2012 ben je gevraagd doorheen om ambassadeur te zijn omdat ze 75 jaar waren. Ja, inderdaad. Um, het hele project is ook op uitnodiging van het NOB. Ze hebben mij naar aanleiding van die samenwerking toen, die voor allee, beide partijen heel geslaagd was, en aan alles beantwoorden wat we uh, er elk van verwacht hadden. Uh, hadden ze mij uitgenodigd om, om iets, iets groter te doen. Zijn ze van, uh, weet je, we moeten dat herhalen. Eigenlijk. Hoe zie je dat eigenlijk als je het orkest ter beschikking krijgt, wat zou je ermee willen doen? Doe je een voorstel en dan ben ik beginnen over nadenken eigenlijk, of dat ik uh, nieuwe muziek zou schrijven eigenlijk. Of dat ik bestaande nummers met het orkest zou bewerken. Want beide interesseerden mij, omdat, omdat ik alleen, veel nummers geschreven heb vroeger, die ik heel graag in mijn orkest had gedaan. En ook omdat ik het sowieso boeiend vind om gewoon met het idee dat je met zo'n orkest kunt werken, als uitgangspunt gewoon kunt schrijven. En uiteindelijk heb ik beslist om beide te doen, omdat ik dacht van, misschien dient zich dit maar één keer aan. Dan moet ik er alles uit aan wat erin zit. Eigenlijk. Dan wil ik wat van die oude nummers doen, en dan wil ik wat nieuwe doen, en dan wil ik alles gedaan hebben dat ik met dat orkest eh, mogelijk kan doen in het opzet zoals ik het zie. Namelijk dat het orkest 100% zichzelf blijft, dat ik 100% mezelf kan blijven. En dat je eigenlijk, ja, de, de, de, een heel natuurlijke match hebt tussen klassiek en pop. Wat veel mensen ook opmerkten en dat die me heel veel plezier Dat ze het zo bijzonder vonden dat het 100% klassiek was te optreden en 100% precies pop. En dat dat zeer vanzelfsprekend was. Daar was iedereen heel over verwonderd. Mensen die enkel kwamen, eigenlijk, die normaal enkel als vaste bezoekers van Bozar vooral het klassiek repertoire volgen. Eigenlijk. En dit meegenomen hebben, eigenlijk meer dan als fans van Tinomé, als bijvoorbeeld mijn eigen publiek. Dat dan vaak uh, alleen minder vertrouwd was met, met zo'n orkest. En beide uh, waren daar evenzeer uh, van onder de indruk en evenzeer door uh, allee, gecharmeerd. Hoe is dat nu als zanger om daar in die Henri de zaal te staan? Een zaal die, ja, die natuurlijk een, een traditie heeft, waar uh, de Koningin Elizabeth wedstrijd uh, wordt georganiseerd, onder andere voor zang. Hoe is dat dan, om daar te staan? Oh, dat, is, dat is heel speciaal om daar te staan. Maar het is vooral heel speciaal om daar met orkest te staan. Hè. Ik heb daar in een andere omstandigheden ook nog in die zaal gespeeld, omdat je daar ook... Je kunt daar ook een versterkte optreden doen. De zaal is ook toegankelijk voor andere optredens, maar om in dezelfde omstandigheden te spelen als het orkest namelijk dat het orkest niet, niet versterkt is mijn stem is uiteraard wel versterkt want ik heb geen klassieke stem als je met zo'n 90 kop orkest speelt dan, dan is dat voor mij onmogelijk als ze allemaal doorspelen om, om daar qua, qua volume alleen boven te geraken dat heeft te maken omdat ik dan ook qua volume niet in de interpretering van mijn tekst meega in dat volume als ik zing maar dat was wel heel bijzonder omdat je ook voelde dat dat orkest zeer klein kon zijn en dan, en dan die hand die kon schoot kan worden. En dat is zo heerlijk dat je, dat je met die natuurlijke dynamiek kunt spelen. Iets wat ja, bijna overal verloren raakte Een rock-optreden bestaat dat bijna in dans bestaat dat waarschijnlijk zo dat als niet. In de voorbespreking um, voor een aantal uh, studenten. Eigenlijk, die kunnen wat uitleggen rond dynamiek. En dat is natuurlijk al rap gesnapt eigenlijk, dat mensen daarin verkeerd idee over hem, veel mensen verwarren dynamiek met volume met luidheid, met punch bijvoorbeeld dynamiek is gewoon eigenlijk de range die je hebt eigenlijk tussen stil en zeer luid en dat je dat bespeelt terwijl moderne muziek eigenlijk, is het altijd luid is, er, is er als het ware geen plaats voor stilte of het is nul of het is 100. Maar al die nuances, van zeker met mijn, mijn akoestisch instrumenten, eigenlijk, die andere kleuren die ontstaan op die verschillende sterktes, ja, die, die bestaan niet. En nu bestond dat wel, zodat dat, heel, dat, dat een, een emotie zeer direct en zeer tastbaar wordt. Is dat ook jouw keuze om dan uiteindelijk Paramount op te nemen in 9.1, de beste geluidskwaliteit die er op dit moment bestaat? Meer dan een statement, omdat ja, inderdaad tegenwoordig die mp3-formaten, dat is... Vaak van een, van een abominabel niveau wat, wat, wat jonge mensen tegenwoordig in hun mp3, in hun iPod of in hun smartphone hebben besteken. Mijn uitgangspunt was niet dat ik alleen een punt wou maken over de manier waarop een klank en in het bijzonder op een slechte kwaliteit geconsumeerd wordt. Of audio of muziek geconsumeerd wordt. Mijn uitgangspunt was gewoon dat ik dacht van hoe krijg ik dat gevat eindelijk. ...wat dat er zo speciaal is om, om met een orkest in zo'n zo zaal te staan... ...en de reflecties van de zaal te kunnen gebruiken... ...en de, de akoestiek en de, en de grootte van het orkest te kunnen gebruiken... Eigenlijk, ...in zijn natuurlijke dynamiek. Daar ben ik te, alleen naar, naar op zoek gegaan wat er allemaal kon... ...en ik wou, mee, ik wou echt de opname hebben... ...dat ik uh, de opname kon aanbieden vanuit het punt... ...vanuit het standpunt van mezelf als performer of als schrijver... De plaats, mijn plaats in het orkest. En daarvoor was die, die technologie eh, zeer dankbaar. Ik heb op die manier tot het resultaat gekomen dat virtueel eh, het equivalent is van, van een belevenis in de zaal. Virtueel, omdat het natuurlijk nog idealer is. Maar je hebt effectief datzelfde effect eigenlijk, dat, dat orkest dat, dat, dat leeft. En je voelt het orkest gewoon rond u tot in zijn kleinste detail. Geweldig. Is. En, en uiteraard dat in vergelijking met een MPD is natuurlijk... Ja, nee, zo'n wereld van verschil, dus uh, uh, dat het allee, wel, wel mag duidelijk zijn dat het op die manier toch een betoog is voor, voor een alleen hogere kwaliteit. Vooral omdat ze beschikbaar is. ze is voorhanden uh, Ze kan ook, uh, net zoals muziek gedownload wordt nu via iTunes, zou ze ook op die manier beschikbaar kunnen zijn. Dus het is niet zo dat het een, een, een technologie is die iets nieuws vraagt ook een, een, een thuisinstallatie, een thuisopstelling met is, is helemaal niet zo moeilijk omdat je windspanning verdeelt onder 9 speakers, hoeven die speakers helemaal zo groot niet meer te zijn dus ik denk dat iemand met het budget wat, dat hij nu gebruikt om, om een installatie een muziekinstallatie te hebben thuis zeg maar, dat hij met datzelfde budget in plaats van een stereo installatie een 9.1 installatie kan hebben dat alles laat toe dat dat een technologie is die voor iedereen bereikbaar is ja, en dan ja, lijkt het mij evident dat ja, dat je dat gebruikt. Ik zou het heel raar vinden. Euh, als je nu bijvoorbeeld euh, de film zou kunnen downloaden zeg maar, op iTunes. En je kunt die kijken op een kwaliteit dat je bijna geen beeld herkent. Hè, want zo MP3 zou je bijna zo kunnen verleiden. Hè, als je met de hoogste pixels verleent of van de hoogste beeldkwaliteit die er bestaat, of de allerbeste beeldkwaliteit, dan denk je dat iedereen voor die, voor die beste beeldkwaliteit zal kiezen. Uiteraard, omdat het ook voor dezelfde prijs voorhanden is. Hè. En, en, en hier is dat zo. Hè. Het is niet dat er van de. Van de consumenten extra inspanning gevraagd wordt. He. Het is gewoon een, een kwestie van ja. het is meer een instelling zeg maar dan iets anders. Toch lijkt mij dat die productiekosten van die mastering en die mixing een pak hoger uh, was dan, dan voor een gewone, gewone opname. Er moet toch een reden zijn waarom jij nu de eerste bent die dit doet op 9.1. Ja, er is uiteraard een reden, omdat ik, omdat ik, ik ben daarmee begaan. Weet alleen, ik vind dat wel de moeite om dat in, in, in te investeren, uh, omdat ik erin geloof, omdat ik dat ook echt wou. Ik heb er op dat moment niet bij nagedacht dat ik de eerste was. Ik denk ik moest een groter artiest na toen. En we zijn met meer die dat toen zou dat veel betaalbaarder worden. Hè? Nu is het ook, was het vooral dan in de aanmaak voor mij zeer duur, omdat het nog zo exclusief is. Uh, omdat ik bij de eerste ben eigenlijk. En, en ja, als ik dan allee, zie wat je daarmee kunt doen, hoe geweldig dat is, niet, niet enkel voor, voor dit soort muziek, maar ik ben overtuigd voor alle soorten muziek eigenlijk, ja, dan ben ik daar tegelijkertijd toch wel onthogeld eigenlijk dat er alle artiesten met, met veel meer middelen dan, dan mezelf eigenlijk alleen niet meer bal dan hun leven hebben eigenlijk of niet meer begaan zijn met, met, met, met wat ze doen dus eigenlijk met de muziek en, en daar nog niet voor gekozen hebben want ik ben een van deze die dat effectief zo toepast maar die technologie die trouwens een Belgische technologie is Wilfried die het al ontwikkeld heeft ja, die, die, is al, die is er al een tijdje mee bezig die heeft dat, niet, die heeft dat gisteren niet ontwikkeld dus dus dat, en, en dat is dan toch wel ontgoochelend dat, dat zoiets beschikbaar is en, en dat het niet gebruikt wordt. Het lijkt mij net alsof dat, uh, dat, dat we allemaal nog met een, uh, een postduif communiceren met elkaar. En dat er dan plots iemand een iPhone uitvindt. En dat we daar dan een jaar moeten over nadenken of dat we dat gaan gebruiken of niet. En ik, en ik denk dat die verleiding in, in verhouding tot wat het een kan en het ander kan, dat dat eigenlijk ook wel klopt. De voorlieden voor klassiek, voor de klassieke touch, die heb je natuurlijk ook van je vader, die, die klassiek componist was en, en jazzmuzikant. Dus die, die omgeving, een bozar, dat is dat is jouw habitat. Ja, sowieso. Ik voelde me daar zeer vertrouwd in. Ik, ik ik ga ook heel erg aan een klassieke concerten kijken en ik... Vaak eigenlijk om, het, om gewoon eigenlijk, ja, die geweldige klank die een orkest kan teweegbrengen, om, om, om dat te absorberen. Hè. Ik zou daarin ook al rap een rapper keer toch naar een, een optreden gaan, zelfs als de, de, het repertoire me iets minder ligt, maar, maar dat ik het toch voor de beleefdheid uh, wil meemaken. Terwijl ik dat eigenlijk in, in pop of lichte muziek dat dat nooit zou doen. Daar kies je absoluut voor het artiest en het repertoire. Punt. Opvallend, een aantal arrangementen van, van jouw nieuwe plaats, uh, Paramount, die beginnen met de vleugelpiano. Een verwijzing naar het feit dat jij zelf klassiek uh, pianist bent? Goh, het was zo geschreven. Op de opname speel ik ook zelf piano. Ik heb dat voor praktische redenen. Doe ik doe dat niet live. Omdat het niet praktisch is om op die plaats te gaan zitten en te zingen. Um, en dan uh, contact hebben met de dirigent. En anders allee, was het ook ondankbaar dat die piano dichter zou moeten staan voor die vijf nummers van de achttien dat we, dat we slecht speel met die piano. Dus daarom verkies ik om dat live niet te doen, maar op de opname heb ik dat wel gedaan. Dus ja, ik ook zeer vanzelfsprekend natuurlijk dat dat zo is. Ook van de menselijke stem uh, verwacht je eigenlijk heel veel. Hè? Je, je ziet die als een deel van, van de, het orkest, een, een instrument op zich. In uh, Sundance, uh, Ready to Look For, mag Laura Kroeseneken, die nu deel uitmaakt van uh, Ozark Henry, een paar keer op het einde serieus uithalen. Ook in Maybe heeft ze OJ, oh yeah, waar dat ze echt heel diep vanuit haar buik, uh, is dat effectief het, het punt dat je wil maken van die, die stem die, dat, die, die die klank mag bepalen en die accenten moet leggen? Goh, ik denk de, de, dat is gewoon zo omdat de compositie daarom vraagt. En uiteraard werk je dan met iemand die dat kan. En gebruik ook je stem eigenlijk op dezelfde manier zoals het orkest functioneert. Dus als je, je soms heel zwaar uithalt, dan doe je dat ook op een maximum. En doe je dat ook op een manier dat je voelt dat dat een maximum is. En dat dat ook wat emotionele impact haalt, dat ook. Het van, weet je, dat, dat komt vanuit de ziel eigenlijk. en dat moet ook zowel voor jou als voor Laura, daar ga ik vanuit, qua, qua stem. Ja, ik denk uh, dat in zo'n project, en ik zei je voor iedereen die eraan mee werd eigenlijk, ja, gemikt naar iets, naar iets uitzonderlijk, ja, je breekt niks eigenlijk door, uh, door niet streng te zijn en niet, en niet verleesend te zijn. Hè. Ik denk de voldoening is dan veel, is dan, ja, veel groter, vind ik toch, dan dat je eigenlijk uh, iets te laks zit voor jezelf, of, of, of, of te weinig eisen stelt. Je ziet ook, vind ik ook, naar, uh, respect naar een publiek toe. Eigenlijk. Wel wil van iets echt een belevenis maken. Eigenlijk. Op die manier komt dat echt ook over. Niks is geveinst, eigenlijk. alles is, is, uh, is echt. Verwijzingen heb je verder nog in overvloed. Hè. Referentie naar Satie in radio. Claudite radio. amici, comedia uh, Finita Est. Uh, Comedie de Comedie dell'arte. En Augustus, uh, zijn uh, einduitspraak. Sacrifice. Daar hoorden we de Marimba even licht verwijzen naar Secus Rens, eventueel. Omdat die heel percussief was op een bepaald moment. Zijn dat bewuste keuzes om, om af en toe die, die klemtonen te leggen? Nee, eigenlijk zijn er geen bewuste keuzes. Eigenlijk al die dingen dat zijn eigenlijk toevalligheden. Die inderdaad eigenlijk gewoon onderlijnen hoe natuurlijk het is om alles zo te plaatsen in zo'n zo klassieke orkestratie. Alles is altijd gebeurd in functie van het nummer. En uiteraard, het doet wat het nummer vraagt. En dan zie je uiteraard ook wel dat, er, dat je meer naar naar het een of naar het ander aanleunt. Ik denk eigenlijk ook dat, voor het, dat je vaak de indruk hebt zo van ja, Ravel is nooit veraf. De manier waarop er met klankkleuren gewerkt wordt en de manier waarop het, het, het orkest zijn volledige kleur en een en breed kleur maakt, vaak eigenlijk, ja, maar Ravel is, heeft nooit gediend als referentie voor dit project. Je gebruikt ook Parlando in radio en uh, op het einde van Out of this world. Dus er moet niet altijd gezongen worden. Oké, okay, Ik denk dat het, alles is een expressie. Dus zeggen ik heb Pizzicato, mm -hmm. is ook vioolspel. Hè. Mm -hmm. dus er moet niet altijd met de streekstok over te snaren. worden. Hè. Ik denk het gebruik van een stem in een omgeving. met als bedoeling om een verhaal te vertellen, laat alles toe. Hè. Mm -hmm. Dan doe je met je stem alles. Hè. Dan kun je iets percussief doen met je stem. Dan zing je, dan maak je een toon. Maar als je spreekt, dan maak je ook een toon. Zet je ook een bepaalde sfeer. Dus alles staat. Uh, alles, alles dat dient om een verhaal te vertalen, in, in die setting, eh, dus even vanzelfsprekend als dat is eigenlijk in, in, in, in gelijk welk andere stijl. Hè. Dus ik vind het eigenlijk zeer normaal hè, dat je af en toe een nummer gewoon babbelt en dan zingt en dan... Het zijn allemaal intonaties die ervoor zorgen eigenlijk, dat je iets onderleent, dat je accenten legt in, in, in wat je vertaalt, dat je iets op een andere manier absorbeert, dat je aandacht hebt voor wat je vertelt. Voor het brede publiek is wellicht uh, Vespertine en uh, Applaudite een uh, moeilijker arrangement omdat er tegenritme wordt gebruikt. Ook voor jullie moet dat een pak moeilijker zijn om, om effectief uh, dat te zingen. Wel eigenlijk de, de tegenritmes die in het origineel gebruikt worden zijn veel ingewikkelder dan met het orkest. Dat heeft ook te maken omdat het met 90 mensen veel moeilijker is om dat zo te doen. Dus voor ons... Allee, voor mij dan, hè, omdat ik Vespertien vertel alleen zing. Uh, Vespertien is makkelijker om te zingen in deze versie dan op zijn originele versie. Ik draai daar altijd, de, de eerste en de tweede tijd komt altijd om. Zodat je op een duur niet meer weet waar dat een tijdje zit. En dat je dat effect krijgt, dat was ook de bedoeling. Gelijk dat je naar een wiel kijkt van een auto en, en terwijl die auto rijdt en je het idee hebt dat dat wiel achteruit rijdt. Hm. Dus eigenlijk om, om, om een soort zinsbevolging te krijgen. Met het orkest heb je ook een zeer rijke kleur en uiteraard ook een, een rijk ritmisch spel. Maar je kunt nooit uiteraard op dat vlak zo ver gaan als je, als je in programming gaat. Daar, daar kun je zo extreem gaan dat het bijna niet speelbaar is. Of zo met het orkest bijna moeten spelen op een kliktrek wat we niet doen. He, dus. This is all I have. Uh, daar heb je verwezen naar Toets Thielemans die uh, het nummer ook gebruikt heeft. Respect voor hem is, is zeer groot blijkbaar. Ja, uiteraard eigenlijk. Ik vind, hij heeft een carrière die inspireert en ook een filosofie die zeer inspirerend is. Toen ik Toets leerde kennen, denk ik, was ik, denk ik, begin de dertig. En Toets zei toen tegen mij, eigenlijk van, ja, weet allee, alles moet nog begin Metallee, zei zit nog in, in, in uw fase, dat je, wij zijn nog volop aan het leren. Voor mij, weet allee, is het maar begonnen, eigenlijk, weet allee, eigenlijk aan mijn veertigste. En dat je in zijn carrière kijkt en je dan allee, eh, beschouwt wat hij zegt, dan snap je dat ook eigenlijk. Uiteraard heeft hij al fantastische dingen gedaan daarvoor. Hè? Maar de maturiteit waar het hij plots weet allee, zo efficiënt weet allee, met muziek omgaat, weet allee, zo goed raakt en zo makkelijk door al die stijl met zoveel verschillende artiesten zichzelf blijft en altijd iets toevoegt, en de muziek is zeer bijzonder. En, uh, dat heeft me ook altijd te voelen: oké, okay, ik ben ik ben altijd maar begonnen. Ik, ben maar begonnen. En ik heb nu zo te, te, te voel dat ik aan mijn start zit. Zo. Dat, ik, dat alles wat ik gedaan heb, dat daar zo'n voorbereidende fase was. En dat ik nu aan, aan, aan het te werken kan beginnen. Ik vond, dat, ik vond dat heel boeiend. David Bowie is zo'n uh, artiest waar je naar opkijkt. He. Je hebt uh, We Can Be Heroes, niet voor niks uh, gecoverd. Dat is een, een atypisch pop. ...omdat die ook heel hard gedragen wordt door de cultuursector, door de, door de kunstsector. Is dat eigenlijk het eindpunt, jouw einddoel, om in beide effectief uh, te zitten en geaccepteerd te worden? Goh, ik denk voor mij is muziek cultuur. Hè? Mijn leven bestaat uit een muziekcultuur... Dus dat betekent eigenlijk dat ik, dat ik muziek zeer waardeer en belangrijk vind. Ik denk dat muziek algemeen in, in, de, in onze samenleving heel belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Maar de manier waarop je ermee omgaat, ja, toont wel aan in welke mate dat je daarvan bewust bent. En, en, en dat je dat waardeert, of de mate waarin je dat minder waardeert. En waar ik mee bevind is uiteraard zeer duidelijk, in de Lotto Arena sta je op het einde van het jaar, in november, als ik me niet vergis. Uh, wat kunnen de mensen verwachten? Wordt het ongeveer hetzelfde concert als in de Bozar Of uh, gaan jullie dingen bij uh, raambreien? Maar eigenlijk in de Lotwarina komt er een extra dimensie bij. Zoals bij klankbeest ben, ben ik ook zeer geboeid door, door beeld. In die zin dat ik me altijd de vraag stel: hoe kan, hoe kan een, een beeld, of de manier waarop hij mij legt of met beeld werkt, eigenlijk, hoe kan dat iets, iets vergroten eigenlijk, wat hij met je muziek doet. Eigenlijk tomme van film. Eigenlijk. In, in film wordt klank gebruikt eigenlijk, om je beeld te vergroten. En ik probeer beelden toe te voegen of met beeldtaal te werken eigenlijk, om wat ik in, in mijn muziek doe, te vergroten. We zijn er nu al zijn een jaar en een half ik samen Arf en Yes mee bezig. We hebben al een heel toeneen gedaan The Journey is Everything in dat, in dat soort concept en we hebben gezien dat dat, dat dat duidelijk iets een extra brengt die zelf een grote dimensie is eigenlijk. We hebben dat uitgeprobeerd in België in, in het theatertoer dat we gedaan hebben eigenlijk zodat je dat voor een zeer divers en heel breed publiek kunt uittesten uit Want het is ook nogal um, vooruitstreven. Het is ook zoiets dat ik zelf uh, nog nergens gezien heb. En vraagt u dan af in welke mate zijn mensen daar alleen uh, ontvankelijk voor? Dat blijkt zeer. En dan is het uiteraard... Ja, uh een droom vanaf je met het orkest bezig om te zeggen van ja, als je die twee dingen kunt samenzetten, eigenlijk, ja, dan, dan, dan kom je wel tot iets, iets heel uniek en moet dat een geweldige, geweldige belevenis zijn. Dat is eigenlijk een optreden waar ik absoluut zo naar, naartoe wil gaan kijken, eigenlijk. Dat is zo, een soort dimensie dat, dat we vroeger alleen naar op zoek ging bijvoorbeeld bij Pink Floyd. Zij zorgen ook altijd op een manier eigenlijk, dat, dat, dat beeld dat je met alle middelen eigenlijk, weet, onderlijnt wat de muziek eigenlijk wil uitdragen. Eigenlijk. En dat willen we doen in de Lot Arena. Oké, okay, dankjewel Piet Godard, uh, Ozark Henry. Het ziet er dan uit dat uh, het level nog altijd heel uh, hoog blijft. Uh, en dat je ja, misschien een nieuwe standaard hebt uh, gelanceerd. Zowel wat concertbeleving betreft als uh, uitgaven van muziek. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik denk dat dat heel fijn zou zijn. Maar op dat niveau uh, denk ik, is er heel veel... Uh, je zou, zou heel veel muziek uh, zeer welkom zijn om, om te kunnen absorberen, absoluut. Dank u wel. Dank u.